Meijer met het NOS Journaal. Minister Van Wil van Justitie sluit niet uit dat er een verband is tussen de explosie bij een Joodse school in Amsterdam afgelopen nacht... en de aanslag op een Rotterdamse synagoge een nacht eerder. Vannacht werd een explosief neergelegd bij de buitenmuur van de school in Amsterdam en die raakte daarbij beschadigd. De politie is op zoek naar twee verdachten. In Rotterdam werd brand gesticht in de synagoge, waarna vier verdachten werden opgepakt... Van Weel zegt dat de politie op scherp staat om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Het aantal schademeldingen naar de aanbeving in Drenthe is opgelopen naar 46. De beving met een kracht van 3,0 was vannacht bij het gasveld Eleveld ten zuidoosten van Assen. De meeste schademeldingen komen ook uit die stad. Om wat voor schade het precies gaat is nog niet duidelijk. Maar volgens de commissie Mijnbouwschade gaat het om schade binnen- en buitenshuis. De burgemeesters van drie Drentse gemeenten hebben vanochtend spoedoverleg gehad... en spreken hun steun uit voor de getroffenen. Zeven mensen zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude... bij de aanschaf van auto's en motoren. Vermoedelijk hebben ze taxatierapporten vervalst om minder belasting te hoeven betalen. Zo zou er gedaan zijn of de auto's schade hadden. De fiat schat dat daardoor in totaal zo'n 2,5 miljoen euro te weinig belasting is betaald. De Oekraïnse deelnemers aan de Paralympische Spelen voelen zich systematisch onder druk gezet door de organisatie van de Spelen. Oekraïnse atleten en coaches zeggen dat ze een openlijk negatieve behandeling kregen. Oekraïne boycott na de openingsceremonie ook de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen vanwege de deelname van Russische atleten. Het weer vanavond trekken de buien grotendeels weg. Er zijn er opklaringen. In het binnenland koelt het af naar rond het Vriespunt.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Kijk hier me, daar ligt nog een plaatje. Het is een foto waarop op staat. En die andere man, dat is een maatje opgegroeid in dezelfde straat, lijkt in jaren wel heel lang geleden, maar het komt me toch zo bekend voor, als ik avond zo heel even wegdroog, is het net of ik opa weer hoor. Amsterdam, daar ben ik geboren, dat heeft altijd. Met zijn grachten en westen toren zit Mokum heel diep in mijn hart. Amsterdam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan. Maar in Mokum, daar ligt mijn Als ik vroeger bij oma mocht spelen, zat zij vaak voor de deur in haar stoel. En ik kon me nou echt niet vervelen, het was vaak een gezellige boel. Als het oorgel de gracht op kwam rijden, was dat altijd voor iedereen feest. Ook al waren het moeilijke tijden, ben er al...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 Amsterdam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan, maar een mogen. alleen, met onze vrienden om ons heen, er is winter in mijn hoofd, door jou ben ik verdoofd, Buiten vries het is het koud, binnen als ik hier met jou, je houdt me warm, zo vertrouwd, een hand in die van jou, dat is goud, we houden van gezellig feest, muziek, die warme dagje vol, dat blijft uniek, dus heb je glas. Ga maar je de haar, dat is toch gauw waard Jouw voetstap in de sneeuw klinkt zacht Alsof de tijd op ons tweeën heeft gewacht Zou je echt niet willen missen met jou, wie zal te zijn? We gaan het deze, niet alleen met onze vrienden om ons heen We gaan weer feesten, niet alleen, met onze vrienden om ons heen. Met de sneeuw op mijn jas en mijn wangen rood van de kou. Het maakt niks uit, ik hou van jou. De wereld is weer wit, maar mijn hart vol van kleur. Elke sneeuwvloot brengt een nieuwe geur. Iedere lach, iedere dag ligt bij jou. Say We gaan weer feesten, niet alleen met onze vrienden om ons heen. Dit is toch waar, het echt om draait. Muziek knalt door de boksen en de hanniesmolens kraait. Eén ding weet je nu al zeker. Morgen hebben we toch geen spijt. Als je de berg weer afglijdt. Als je de berg weer afglijdt. Zo, dat was je dan Patrick van ons. En uh, ja, als je die berg weer afglijdt. En uh, ja... We gaan uh, nog uh, één uh, plaatje doen en dan uh, gaan we naar uh, Mike Nieuwenburg, die aanwezig is hier in de studio. En dat allemaal aan de tolweg 10a bij ZFM Zandvoort Radio. En wij zijn er tot 7 uur en uh, ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Het is zaterdag de mooiste dag van de week. Entertainment voor je op je radio van vijf tot zeven brenk Fred dit in je moerstaal. En leuke artiesten in de studio of aan de telefoon met de mooiste. Zo, hè? Ja, dat was hij dan. Ja, Mike, ben ik klaar? Zo, daar ben ik. Hé, hey, goedemiddag, man. Ja, goedemiddag. Hé, hey, uh, hoe is het? Ja, goed? Ja, goede, goede rit gehad vanuit uh, Laien. Ja, ja, ja. Laiën. Laiën. Ja, jij zit hier natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Uh, een vriend. Een covertje van uh, André Hazes. Een covertje van Hazes, je ja. kent hem niet. Ja. En, dus uh, en, ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, het nummer staat sowieso al in mijn repertoire. En um, ik denk, ja, mijn derde single. Ik denk, wat ga ik doen? Uh, ik denk, nou ja, waarom geen cover? Ik, je hoort vaker een cover. En uh, ja, iedereen kent het al, dus dat is misschien ook een voordeel. Ja. En ja. Uh, ik heb hem al best wel veel gezongen op de bühne. En ja, iedereen zingt er mee, iedereen doet er mee. Ja, het, is, het, is, het is een van de oudste, bekendste nummers ja. van, van Hazes natuurlijk, een vriend. Dus uh, hij doet het uh, bijzonder goed, vind ik. Dus. Ja. ja. Hey, en uh, ja, hoe ben je ooit in de, in, de, in de industrie gekomen, zeg maar? Mijn oom en tante hadden vroeger een online radiozender. En uh, kwamen ook regelmatig zangers over de vloer. En uh, ja, dat eigenlijk vanaf kleins af aan meegekregen. Is dat een beetje bekend of... Uh? In welke stad was dat? Uh, in Leiden zat die uh, radiozender. Okay. Een klein, uh, klein radiozendertje. Dus ja, ik heb het eigenlijk al vanaf kinds af of aan meegekregen. En tot uh, iets van zeven jaar geleden... dat iemand zei van... Uh, nou Mike, uh, waarom, ga jij nou, waarom ga jij dan niet zingen? Ja. Kijk, Mijn neef die is geluidsman. En, uh, dus ja, ik ben regelmatig met hem meegegaan. En uh, zo ben ik een beetje gaan zingen. En uh, ik sta nu bijna elk weekend op de bühne... Dus het gaat okay. goed. Ja, en uh, ja, je, je komt lekker uh, uit het uh, warme zuiden? Ja, ik uh, zat lekker in Kalkenaria een weekje. Ja. Ja. Ja, ja, dat was heerlijk. Ja, 20 graden verschil met hier. Maar. Ja, dus, uh, het is uh, hier lekker koud. Ja, ja was het uh, was voor, de, voor de optreden? Of, uh? Ja, ik heb een week gezongen in een okay. café daar. En, uh, ja, supergezellig ja, natuurlijk. De ja, wat artiestrijzen inderdaad. Dat, uh, dat is altijd leuk, ja. Hé, hey, we gaan hem, denk ik, even draaien. Gaan we doen? Ja. Hier is hij dan, Mike Nieuwenburg, en hij uh, hebben het over een vriend. <middels> Jarenlang was jij me garde. Als een broer hield ik van jou, zie je daar nog op de stoep staan? Je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen, zelfs je vrouw ook, die was je kwijt. Ik zei, kom zo lang in wonen, maar daarvan heb ik nu spijt. De Was dan jouw vriend dat die vervangt? Hoe vaak lag jij daarin? Ik gaf jou alles zelfs mijn kleren, want een vriend laat je niet staan. Nou, dat was hij dan. Een vriend, en dat allemaal gezongen door Mike uh, Nieuwenberg. Yes. Ja. Leuk is het hè? Ja, lekker. Ja, ja. En, uh, een lekker uptempeltje. Ja. En uh, ja, vrolijk. Pas uh, bij de zomer. Ja. Toch? Ja. En dat uh, was in Gran Canaria wel. Uh. Ja. <laughs> maar dat komt hier ook wel. Ja, ja, ja. Bloemetjes komen weer op en uh, alles ja, wordt weer al, langzamerhand. Alles, al is het nu ook koud. Nou ja. Vergeleken bij de afgelopen weken, maar... Uh, zeker, zeker, zeker. Het is, uh, ik zag net in de auto dat het 7 graden was. buiten. Nou, ja. Dus, uh, ja. Ik stuur net uh, een fotootje naar uh, Gozer. Die zit er nu. En, die, en daar is het nu ongeveer 26 graden. Ik zeg, kijk ja. dan. Ik zeg, hier is het 7 graden. Ja. <laughs> nou, maar vorige week was het toch wel lekker. De 5, ja. 15, 16 graden, weet je. Dus dat is... Uh, ja, dan zijn we gelijk fysiek, natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, ja. We moeten er nog eventjes uh, er door de zuur ja. appel. Voordat de, de lente echt aanbreekt. Hey, ik um, ben zo blij dat jij in mijn leven bent. Nou, nee, dat vind ik nou lief dat, dat, dat, dat je dat, dat zegt. Ja, hè? <laughs> <laughs> maar dat is ook een single voor jou? Ja, dat was mijn eerste. Oké. Okay, en, en, en dat... um, volledig eigen liedje. Uh, nou ja, ja, ja, eigen liedje. Dat, ja. Dus dat is dus geen cover. En dat is inmiddels... Uh, ik denk ja, of vier geleden dat hij uitkwam. Nou, ja, want je hebt drie singles, originele singles ja, die je uitgebracht ja, hebt, he? Ja, ja, En, en uh, ja, de, ja, ik vind ze alle drie leuk, dus... Uh, ja, anders deze ze niet. Ja, nou, daarom. <laughs> anders bracht ik ze niet uit. Nee, nee. nee maar goed, uh, deze... Uh, heb je die zelf geschreven, dus? Ik heb hem niet zelf geschreven. Ik heb wel uh, meegedacht aan waar het liedje... ongeveer over zou moeten gaan. En, uh, ja, over iemand... Uh, ja, mijn vriendin natuurlijk. Hè? Ja, Ik ben zo blij dat je in mijn leven bent. Is het ook de vriendin in de clip? Nee, dat is iemand anders. Okay. <laughs> nee, ze wou niet. Dus, uh. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja, dan houdt het op. He. Dan houdt het op. Hé, hey, maar... Um, ja, er is een leuk clip bijgestoten. Ja, in Leiden is die, uh, is die clip opgenomen. Echt hartje Leiden. Ja, dus, uh, ja superleuk. Ja. Nee, ja, Leiden is sowieso leuk. Ja, ik bedoel, tenminste ik. Uh, gezellig. Ik, ik vind het een gezellig stad, laat ik het zo zeggen. Ja, overal terrasjes. Ja, en, uh, ja, ja. Dus ja, ik kijk er altijd weer van de zomer uit. Uh, ja, ik, ik, sowieso wel hier in Noord-Holland heb je, heb je wel leuke steden, zeg maar. Zeker. Uh, ik bedoel, Alkmaar is er ook zo een. Ja, Gouda dat, uh, vind ik ook een hele mooie. Ja, dan gaan we in uh, Zuid-Holland, inderdaad. Ja. ja. ja dat dus, uh, Nou ja. We kijken uit naar de zomer. Zeker weten, ik kan niet wachten. Hé, hey, maar uh, ja, je hebt dus drie officiële singles uit. Ja. Uh, zit, er, zit er een nieuwe aan te komen? Ligt die al op de plank? Of, uh, ik ben een uh, beetje aan het nadenken. Ik oh. ben een beetje aan het aftasten van wat gaat, uh, wat gaat dit nummer doen? Gaat ja. mijn volgende liedje een compleet, uh, weer een compleet eigen liedje? Of ga ik weer een liedje coveren? Dus ik weet het nog niet echt. Ik ben nog een beetje aan het nadenken. Oké, okay, want uh, ja, dit, dit is een, een leuke start voor de lente. He? Zeker. Een vriend. En, uh, ja, dan verwachten ja. we natuurlijk ook nog een zomerse platen. Zeker. Maar <laughs> ik ben nog een beetje aan het... Uh, ik ben er nog niet echt over uit. Nou ja, ik ja, ja, Ik, ik, ik ben er mee bezig. Uh, iets met Spaanse gitaar of zo. Ja. Uh, ja, ik bedoel... Ja. Ik ben Canaria. <laughs> Zeker. Hey, um, ja, nee, ik, ik denk dat we hem eventjes gaan uh, beluisteren. Ik nou. ben, ja, ben zo blij dat jij in mijn leven bent. Mike Nieuwenberg. Hier in de studio aanwezig aan de torenweg Tina. Ik zou zeggen blijf er lekker bij. Tot 7 uur. Entertainment voor You. Lang dacht ik koprecht... De liefde is voor mij nog niet weggelegd. Ik voel de mij mislukt... ...omdat het mij nooit eerder was gelukt. Maar toen, heel onverwacht... ...zag ik haar in de verte staan. Ik dacht, dit moet ze zijn... Ik ben er gelijk op afgegaan Ben zo blij dat jij in mijn leven bent Gelijk wel of dat ik jou al jaren ken Jij hebt me zoveel al gebracht Veel meer dan ik ooit had verwacht Zonder jou was toch alles maar een sleur maar door jou krijg mijn leven veel meer kleur. Hoe ik geniet met jou van elk moment. Ben zo blij dat jij in mijn leven bent. Steeds, als ik haar zoen, voel ik het in genot. Wil dat dat uren doen, want zij, zij is voor mij als een loodje uit de loterij. Top. En geloof me ja, zolang ik leef Ik altijd bij haar blijf En haar dan al mijn liefde geef Ben zo blij dat jij in mijn leven bent Lijkt wel dat ik jou al jaren ken Jij hebt me zoveel al gebeurd. Mijn leven bent Gelijk wel op dat ik jou al jaren ken Jij hebt me zoveel al geberacht Veel meer dan ik ooit had verwacht Zonder jou was toch alles maar een sleur. Maar door jou krijgt mijn leven veel meer kleur Hoe ik geniet met jou van elk moment Ben zo blij dat jij in mijn leven bent Zo, dat was hij dan. Best blij dat je in mijn leven bent. Ja, ik ben zo blij met de muziek. Dat is ik ook, heerlijk. <laughs> ja, anders had ik niets te doen hierover. Ja, maar moeten we toch zonder, zonder muziek. muziek, ja toch? Hé, hey, um, wij gaan, uh, wij gaan eigenlijk natuurlijk nog eventjes uh, tussen uh, door, uh, nog iemand bellen om uh, ja. tien over half. Uh, ja, we hebben nog een, een single natuurlijk voor jou. Eentje? Ja, dat kan toch geen kwaad. Ja, dat, ja. dat zeggen er velen. En die tweede, die smaakt <laughs> toch nog beter, hè? Nee, maar uh, gaat het daarover? Of, uh... Ja, natuurlijk. Eentje ja, kan ja. geen kwaad, toch? En ja, die tweede, die smaakt nog beter. Ja, ja ik, ik, ik, ik heb wel eens... Uh, uh, ja, ik heb het één keer meegemaakt... dat één biertje toch wel heel erg verkeerd viel. Uh. Ja, ik ook. Ik ook. Nou, op schei uit. <laughs> dus, uh, nou ja, dat... Uh, Weet je, dat, op een nuchtere maag is dat nooit te doen. Mm, nee, uh. ik ga het wel aan om iets te eten. Dat heb ik uh, afgelopen week wel gemerkt. Ja, uh. <laughs> hey, maar uh, ja, eentje, dat kan toch kwaad. Uh, kwam dat, is dat ook ontstaan door, uh, door dat idee eigenlijk? Uh, nou, of, of dat je zelf uh, hebt ervaren, zeg maar? Ik heb er wel een leuk verhaal bij, want hoe is dit nummer ontstaan? Ik ben uh, een paar jaar geleden ben ik naar Turkije geweest met een uh, aantal vrienden. En er zaten Poolse, Engelsen, Duitsers. En een hele grote groep Poolse mensen. Die hadden één bepaald nummer. Balkanica heet dat nummer. En dat was daar echt een hit. En de hele vakantie tot en na de vakantie... bleef maar dat deuntje in mijn hoofd. En ik kijk mijn neef aan. En ik zeg, dit wordt mijn tweede liedje. Maar dan even een Nederlands tintje daar geven... Nou ja, zo gezegd, zo gedaan, naar studio geweest. en Daar is die, daar kwam die. Dus eigenlijk is dat ook een cover. Ja, maar het was in ieder geval een duintje dat je niet losliet. Het bleef Ja, een beetje dat je zegt van nou, een Efteling-duintje. Nee, dat niet, maar het blijft ook in je hoofd zitten. Ja, dat is de bekendste ik van de Efteling. Nee, dat is daar echt een hit. En ik denk, joh... Dan gaan we gewoon coveren. Ja. En uh, ja, ik denk dat we gewoon lekker gaan draaien nee, ja. zo, uh, voor, voor, de, voor het telefoongesprek. Ja. Gooi er nog wat doorheen en babbelen zo nog even verder. Daarom. Doe. Eentje, dat kan toch geen kwaad. Dat zegt Mike Nieuwenburg. Het feest zit ons in het bloed. Jawel, wie goed doet, goed ontmoet De vrouwen dansen in het rond Dat gaat niet door het klokje rond Wat je niet wil, doe dat maar niet Lach, leef, dansen en geniet Het leven kan best simpel zijn Ach, doe wat water bij de wijn. Eentje, dat kan geen kwaad tot. laat alle zorgen. Voor jou even wat ze zijn en nee, ja, die tweede, die smaakt nog beter. Dus niet vergeten, het kan zo over zijn. Eentje, dat kan geen kwaad tot. laat alle zorgen. Even wat ze zijn en ja die tweede Die smaakt nog beter Dus niet vergeten, het kan zo over zijn de feesten door de hele nacht Het leven lacht, het leven lacht En als ik in je ogen kijk Voel ik van alles tegelijk Ooit als we buiten adem zijn Fluit dan nog één keer dit gevraagd. Proost hier nog één keer met elkaar En laat het leven verder gaan Eentje, dat kan geen kwaad toch Laat alles zorgen Voor heel even wat ze zijn En nee, ja, die tweede die smaakt nog beter, dus niet vergeten, het kan zo over zijn. Eentje, dat kan geen kwaad toch, laat alles zorgen. Voor je even wat ze zijn, en nee, ja, niet weder. Die smaakt nog beter, dus niet vergeten, het kan zo over zijn. Hoppa. Hoppa, ja. Ja, het is, uh, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, ja. Ja. Ja, ik vind het wel een nummer dat je zegt van, joh, eh, een lekkere langs de hand. Biertje goed. erbij of wat anders. Ja. Eentje kijk ik water. Eentje kijk ik water. Hé, maar wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Want, uh, uh, ben jij meer een, een, een feestzanger of ben jij meer uh, van alles wat? Ik, uh, ik vind het ook heel leuk om ballads te zingen. Bellet, ja. ja, dus die rustige Hazes-nummer. Ja, dat... dat, dat ja, een beetje van alles wat. Ja. Behalve Engels. Ik kan, ben heel erg slecht in Engels. Ja. Dus ja, ik, uh, ik, ik heb ook... Uh, meer dan 100 liedjes in mijn repertoire. <gül> dus ik, ik, ik doe eigenlijk van alles. Maar wel Nederlandstalig. Ja. Dus, ja, ja, goed. Ja. Uh, dus dus uh, ja. Bruilofte, uh, ja Dus Hazes is jou niet onbekend? Zeker niet. basis is de basis. Uh, ja, uh, Oeg, uh, wat zeggen ze het uh, Is dat ook een genre wat je, wat je dus uh, vaak doet? Ja. Nou, Ik zing heel veel in cafeetjes, verjaardagen. En dan, dan, dan wordt er wel verwacht uh, ja, dat je een feestje ervan maakt. Ja. Dus ja, dan kom je al gauw op hazen. Dus, uh... Ja, maar goed, als je, als je ja. op, op zo'n verjaardag gaat zingen... heel een daarom uit de goud... dan, nou, dan, dan zingen ze ook mee. allemaal mee. Ja, uh, nou ja. Bekende woord zeggen ze dan... Uh, hey, ja, uit de goud. <laughs> puntje, puntje, puntje. Ja, ja, ja. ja maar dat Met een vriend die ik dus heb uitgebracht. Ja. Nou, dat doen ze ook allemaal. Ja, ja dat, is, dan, dat is toch wel heel erg leuk. Ja, dus het, uh, ja, het zijn gewoon dingetjes uh, dat je zegt van... ja, dan moet je gewoon... Uh, als je daar staat moet je dat doen. En dat doen ze ook. Ik ja, ja. dus, nee, zeg weet, het zelf niet. Je, je, weet, je weet zelf, ja, het publiek, eh, ja. je moet het altijd even van tevoren bekijken, natuurlijk, het publiek. Ja. Wat voor het publiek. Zeker, heb het ik huis, heb ook en... wel eens gezongen. Toen uh, kwam ik binnen en ik had al heel veel feestliedjes... met uh, mijn setje klaargezet. Ja. En toen kwam ik binnen en was er één hele lange tafel. En dat over het algemeen wat oudere mensen. Allemaal een pak en zat zaten te eten. Oh. Dan ja, moet je toch wel heel snel je set uh, kunnen aanpassen. Nou ja. Dus, en dan kom je al heel gauw op de Hazes, op de, ja, Koos Alberts, uh, zeg het maar. Ja, ja Koos Alberts, uh, ja. Dat is ook, uh, ja, uh, dat is ook een beetje een beetje een ja. Maar dan ga je wat rustigere liedjes zingen. Ja, dan wordt, wordt eigenlijk weinig beetje zeg maar een beetje Ja. beetje een beetje een beetje die en laatst nog eentje, ik weet even niet, 1, 2, 3 gauw uit mijn hoofd welke dat was. Maar er was een uptame-positie inderdaad, daarvan ja. gemaakt. En ja. uh, volgens mij, uh, de hele treinzing, die zie je nooit meer, uh, dat nummer. En dat hebben ze volgens mij uh, iets, iets versneld, zeg maar. Ja. Maar goed, uh, uh, jij, jij doet uh, dus nummers verkozen ook. Niks verscheurde je foto. En, uh, Marianne Weber of uh, Frans Duits. Uh, Frans Duits, ja. De, de wel van de mannelijke zangers? De... Uh, eh? Wel van de mannelijke zangers? Ja, ja of, wel uh, van de mannelijke zangers. Oh, ja. oh, ja. nou, ja, zo hoog zing ik ook niet. <laughs> nee, maar goed. Het, het kan zijn dat, uh, oh. dat iemand een, uh, een nummer aanvraagt... Zeg maar, uh, wat Marianne Weber heeft gezongen... of uh, samen ja. met uh, Willem Bart of zo. Ik noem maar wat. Ja, maar ja je, dat, uh, dat nummer ken ik, maar die zing ik dan niet. Dat... Uh, Nee maar of zakken met je kont naar de grond en de grond, Bijvoorbeeld de grond. Die dan weer wel. Ja, dan, ik bedoel dat is ja. dat, dat maken we wel een feestje van natuurlijk. Zeker. zeker. Want dat is uh, ja, een Surinaams nummer, is dat eigenlijk? Hè? Nou, ook al covers. Dus, ja, nou ja, heel veel liedjes zijn covers. Hè? Ja, maar... bent Zo, dat is van Jeroen van der Boom, is ook een cover. Ja. Van, van Spaans liedje. Nou, maar ik, ik weet toevallig dat het uh, Witte Vizio, Witte Vizio heet. Dat nummer uh, officieel in het in Surinaams. Oh, het is de Witte Suri Vizio, Witte, Witte Vizio. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja, zo heet het. Uh, zo, okay, zoek het alles op en dan uh, hoor je de Surinaams uitvoering uh, zoals die origineel is. Dus. Uh, nee, maar. Zo, uh, ik ga, ik ga hem dadelijk ook nog eens even opzoeken, denk ik. Uh, mijn zakken met de grond aan de grond aan de grond. Dus, uh, um, we gaan er eentje draaien van uh, Frank van Hetten. Die keer ook? Ja, tuurlijk. En, uh, en uh, hij heeft een nieuwe single. Jij bent mijn alles. Oh. dingen, maar wat echt is, dat is mijn liefde voor jou, kom eens even bij me en luister naar wat ik zeg, ik weet dat ik je pijn heb gedaan. In het begin ging alles goed, alsof wij elkaar niet kenden. En als je mij wat vroeg, ik had even geen tijd voor jou. Zat met mezelf in de knoop, alles was een bende. Maar kwam erachter, nee schat het lag niet aan jou. je pijn heeft gedaan Want ik ben echt niet zo slecht jij bent mijn je bent klinkt toch wel lekker, Mike? Hè? Zeker weten. Ja, een, beetje, een beetje heavy soul. Uh. Ja. Eerlijk. Nou, ja, dat was de nieuwe single van Frank van Netten dus. En uh, ja, waar kunnen we jou uh, het komende jaar... Uh, heb je een agenda? Heb je een, een site uh, waar mensen jou kunnen volgen? Ja, ik ben uh, vooral actief op Facebook en op Instagram. Daar zet ik eigenlijk uh, van alles op. Uh, ik heb geen website. Nog. Nog. <laughs> Maar die komt wel, of niet? Uh, wie weet, wie weet. Ja, mensen kunnen me bereiken op uh, Instagram en op uh, Facebook. Facebook. en uh, Ze weten me wel te vinden, dus ja. TikTok? Nee, nog niet. Waarom niet? Dat weet ik niet. Ik zat er toevallig van een week nog aan te denken. Vroeg iemand, heb je TikTok? Ik zeg, nee. Hij zegt, waarom niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, nou, ja. Maar ik, ik, uh, ja. ik denk dat het wel binnenkort, want het is wel een... Uh, ja, je hoort iedereen erover en uh, dat is ook wel een goede reclame. Ja, zo, nou ja, het, is, het gaat uh, wereldwijd. Ja, uh, daarom. Dus uh, reclame. Maar ik moet even uitvogelen hoe dat, uh, hoe dat werkt. Yves is, is er ook een uh, ja. hitje doorgescoord en uh, ja, nou. uh, veel artiesten daarmee. Ik, ben er, uh, ik ken het wel, maar qua hoe dat allemaal werkt, moet ik nog even uitzoeken. Ja, het is, het is even een bezigheidstherapie, maar. Zeker. Maar dat gaat goed komen, denk ik. Ja, ik denk dat ik uh, deze week wel... Uh... Ja, nou, probeer het eens, zou ja. zeggen. Wat gaat TikTok? <laughs> nou, even, even TikTokken. Even kijken hoor. Ja, we gaan nog een plaatje draaien. En dan gaan we gelijk uh, eventjes uh, een telefoontje plekken. Ja, doen we. Doen we met Sean uh, ja, West en Lange Frans. En uh, alles uh, wat ik zoek. Dat jij mij ik pas de schoen, dus ik trek hem aan. Je laat me lekker gaan. Zie wat je doet, Zie wat je doet. die knip oog van jou. Laat me smelten. Krijg geen genoeg, nooit genoeg. Ga, gaat door, geef me meer van hetzelfde. Geef me meer, geef me meer, geef me meer. Dit is waar ik zo lang naar verlang. Zolang. Je speelt mijn hart alsof in die vinden. to En we blijven verbonden Ik zie de geuren, ik proef kleuren Maar waar zeggen zij dat dit ging gebeuren Helder zien, ga een paar dingen raden Je hebt vast een goede band met je vader En van je moeder al je moes en je mooie look Dus jij mag duiken als een snoep in dit open boek Nu ik aan je heb geproefd, is het nooit genoeg hey. Jij bent alles wat ik zoek Weet je wat je doet Als jij zo met die hupen draait Jij bent alles ik Het is alweer weer gezellig, toch? Zeker weten. En dat was hier dan uh, John West en Lange Frans en alles uh, wat ik zoek. En aan de telefoon hebben wij Wendy Wendy van Hout. Hele goede ja, middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is Hallo. het Zeg ik wat verkeerd? Nee, nee, nee. Ik moet lachen. oh <laughs> Ik moet gewoon <kan> lachen. <laughs> Oké. Okay. hey en hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. ja. ja. Jezus. Zij, uh, sta je, uh, waar sta je? Nou, ik stond even wat plasjes op te ruimen van onder. Oh, nou ja, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik hoorde zo'n echo, dus ik denk, je, je staat uh, een of andere... Ja, ik dag. stond even de wc-papieren weg te gooien. Ah, oké, okay. ja, dat komt dan net ongelegen. Ja, die, die beestjes, die plassen gewoon wanneer ze zin hebben, dus... Uh... <laughs> nou, vertel. Ja, nou, nee, nee, vertel jij, want jij hebt een nieuwe single uit en jij kan de hele wereld aan. Ja dat, klopt. ja, dat klopt. Nou ja, en dat uh, is alles eens meegezegd. <laughs> ja, nee, ja. Een mooie single natuurlijk. Ja, <laughs> ja en uh, ja, jij kan de hele wereld aan. Dat is natuurlijk een beetje gebaseerd op iedereen die wel... Uh, ja, ik denk dat iedereen wel eens te maken heeft met... Uh, de dip. Tegenplag, ja. positiviteit... En, ja, als je dan zo'n rotdag hebt, dan is uh, mijn liedje denk ik wel een goede mond te zetten. Ja, dus uh, gewoon uh, bij, bij tegenslagen en negativiteit, uh, gewoon dit nummer opzetten en dan... Uh... Ja, ik denk dat iedereen zich er wel aan kan refereren. Ja, nou ja wie, wie, uh, wie, wie heeft dat niet uh, meegemaakt in zijn leven? Toch? Nou ja, het, en, en weet je wat het is... Um... Het is juist de kunst om, om positief te blijven, niet bij de pakken neer te zitten. En daar gaat het eigenlijk een beetje over, hè? Ja. Gewoon doorgaan. Gewoon vallen en proberen opstaan. Toch, ja, vallen, opstaan en proberen met een positieve lach te doen. Nou, dat, uh, dat is in jou wel besteed, denk ik. Ja, maar ik denk al oh, heel veel mensen. Ja, voor mij, voor Peter. Ik heb me laten inspireren op Peter natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik sta elke dag op met een lach. Dan denk ik, hoe doe je het toch? Ja, nou ja... ja, ja. ja. Ik, ik zeg altijd, ja, ik, ik, wat dat betreft, uh, ja, ik, ik kijk er ook zo tegenaan, want ik, ja, je kan er toch niks aan doen, weet je. Dus, dus je kan wel gaan zitten piekelen, maar waarvoor? Ja, nou ja, goed, uh, dat dus, want dan zou je helemaal kapot maken. Dus dan kan je maar beter ja. Ja, dat er tegenaan gaan en uh, niet bij de pakken neerzitten. Nee, daarom. Ja, en, uh... ja dat, dat, dat, nee, maar het is gewoon zo. Ik, uh, ja, ik, ik, ik snap af en toe de mensen niet die de, ja, die, die, die, de, de brui bij neergooien, zeg maar. Ja, natuurlijk nee, ja, als je echt iets uh, meemaakt en niet iedereen reageert daar hetzelfde op. Maar ja, dan denk ik, joh, als je nou echt een ronddag hebt, zet mijn liedje op, word je gelijk vrolijk. Ja, want ik... Uh, die pak je dan, die pakt jou ook gelijk op dat moment. Ja, want ja, de, de vorige single had je natuurlijk uh, met... Uh, hoe, heet, uh, hoe heet dat nou? Chickies en uh, nee, chico's of zo? Moeder heeft van, een kind zonder moeder heeft er nog tussen gezeten. Oh, die heeft... Oh, uh, oké. Okay. Ja. Uh, ja, ja, daar heb ik in ieder geval nog. Uh, ik heb in ieder geval één gemist bij je. <laughs> ja, je hebt er een eentje gemist. Ja, ja. <laughs> ja, ja dat konden we. Uh, maar goed. Ja. Ik, ik probeerde dit toen te bereiken, maar dat ging niet. Dus uh, er zal een goede reden voor zijn geweest. Ja, want als ik niet oppak, dan is er inderdaad wel een goede reden voor. Dat kan je ja. altijd. Uh, ja, soms. Kijk, en dan lukt het niet. Nee, maar deze, deze single is dus uh, ja eigenlijk een beetje uh, ontstaan door uh, uh, ja, eigenlijk wat je wat je dus uh, gewoon, uh, ja wat jullie dus samen hebben meegemaakt, laten we het zo zeggen. Ja, maar als je ziet wat het dagelijks allemaal uh, waar je tegenaan loopt. En wij zijn echt niet de enige. Er zijn echt wel veel mensen op andere, andere ontwerp, onderwerpen natuurlijk. Ja. Die wel tegen dingen aanlopen. Maar ik vind het zo bijzonder als je dan positief kan blijven. En dat je er ja, toch uh, altijd weer uh, er tegenaan gaat en uh, ja. niet bij de pakken neer gaat zitten. Want ja, als je dat gaat doen... Ja, nee, maar dan daar, daar, doen, daar, daar is deze single dus echt uh, door ontstaan. Ja, absoluut. absoluut. Hé, hey, en uh, ja, wat, wat, uh, wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Want uh, je hebt nu uh, dus uh, drie officiële singles uit. Vier? Vier, ja. Klopt. wel ja, weer trouwens. Ja, dat gaat, dat gaat lekker. Ja, ja, nou ja, een jaar is zo om hè. En ik doe drie, vier singles per jaar. Dus ja, ja. dit is de eerste van het jaar. Ja, en uh, wat kunnen we dus nog meer verwachten dan voor het komende jaar? Uh, ja, daar ben ik nog, er ligt wel heel veel op de plank. Maar wij zijn aan het oriënteren. Okay. Wat gaan we doen? Welke richting ga ik op? Uh, andere studio, uh, eens een keer een uitstapje maken, andere sound. Ja. Uh, Kijken wat dat gaat doen. En ja. welke gaan we gaan kiezen. Ja, de keuze is reuze, zeg ik altijd. Ja, op dit moment wel. <laughs> ik ben veel de studio mee geweest. En, ja. Uh, ja, god, uh, ja, daar zit vast wel weer iets uh, moois bij wat ik kan uitbrengen. Natuurlijk. Ja, nou ja, we wachten natuurlijk op een lekkere, lekkere zomerse plaat. Die is er sowieso gemaakt. Ja, dat is uh, dus. <laughs> hey, maar uh, ja, mensen, kunnen, kunnen ze jou volgen ergens uh, qua agenda? Of... Uh... Nou, het meeste waar ik actief op ben is Instagram. Mijn. Wendy van Hout, Instagram. En daarnaast heb ik ook een website, wendyvanhoud.com. Daar kan je op kijken, daar kun je ook op boeken. Ja, en daar is. Ja, daar staat ook je agenda op of niet? Mijn agenda staat daar niet op, nee. Ah, oké. Nee, die hou ik bewust nog even voor mezelf. Oh, gelijk heb je. En dat. Ja, nee, dat, ik zou het met de wereld wel willen delen, want hij, hij is leuk en het ziet er goed uit. Ja. Maar uh, ja, ik heb hem nou eenmaal in een privé situatie waarin ik dat niet kan doen. Nee, ik, ik snap het. En hey, maar sta je wel uh, uh, grote podia's uh, komen, aankomende zomer? Ja. ja, absoluut. Ik sta ook uh, aankomende donderdag bij Bistro Tante Pietje, heet het, zeg ik er goed, in Den Bosch. Ik sta... Over drie weken bij Santorini in Vechel. Oké. Okay. Ik sta... Ja, ik heb heel veel leuke dingen. Ah, oké. Okay. Nou Ken ja, dus... Het, dus, dus... het privéfeest het, het loopt lekker door. Oké, okay, dus nou ja, als ze in ieder geval iets willen weten... ...dan uh, kunnen ze jou bereiken via Instagram of... Uh... Ja, en dan zie je het ook wel op mijn, nou, op mijn socials. daar deel ik het wel op waar dan die aanstaande weekend... Waar, ...waar ik te vinden ben. Ah, oké. Okay. Nou, dan rest mij nog één vraag, Wendy. En dat is uh, kondig jij hem zelf even aan? Ja. Nou, lieve luisteraars, hier is Wendy met Jij kan de hele wereld aan. Hé, hey, Wendy, dankjewel. En uh, groetjes aan Peter. Ja, dankjewel. Oké, doei doei. Hoi hoi. Jij staat op een de dag. Jij bent Met een lak. Word ik wakker, zie ik jou. Mijn groot... Zo is het, Wendy van Hout. En jij kan de hele wereld aan... Ja, ruzie met je met koptelefoon, Mike. Hou oh. <laughs> ah, op, zit Hier, dan nou zit hij weer verkeerd om. Ja. <laughs> Zo. Hé, hey, maar... Uh, ja, dit was Wendy. En, uh, ja. Uh, jij uh, gaat ook verder, natuurlijk. Ik ga ook verder, ja. Ja, ik... Uh... Je hebt vanavond nog een optreden, of niet? Ja, een uh, privéfeestje in Leiden ja. voor een uh, maatje van me. Oh, leuk. Het is jarig. Ja. Okay. Dus, uh, dus dat wordt weer een lekker baldadig feest. Dat, dat wordt, oh. ja, precies. <laughs> <laughs> lekker druk, een mannetje van tachtig. Oké, okay. een zaaltje ja. of uh, gewoon lekker thuis? In een, uh, nee, in een café. Oké, een cafeetje. Ja, en dan tachtig mannen is best wel druk. Maar geef dan ja, ja, ja. dan is het wel uh, gezellig. Gezellig druk. Toch? Ja. Gezellig druk. ja. ja. Hey, ja. Um, nou ja, waar kunnen we jou dit jaar verwachten, uh, podia? Nog niet? Ja, vooral cafeetjes en uh, bruiloften sta ik ook wel. Uh, hey, maar... Grote podia's, uh, nog niet. Misschien dat dat eraan komt. Ja. Geen idee. Nou ja, Daar blijven we in ieder geval naar uitkijken ja. natuurlijk. En, uh, nou ja, in ieder geval uh, succes met de, de baan natuurlijk. Ja, dankjewel. Ja, met de oudertjes. Ja, met de ouderen. Ja, ook leuk. Ja, en uh, en met de muziek natuurlijk. Ja. Wij wachten op de vierde single. Ja. En ik uh, ook. Ja. Al oh, moet die nog verzonden worden, maar ja, dat, en bedacht dat, dat, worden. Maar ik heb wel een ideetje. Maar ja, nou ja, we gaan uh, in ieder geval een beetje uit uh, van een spaanstalig uh, covertje. Wie weet, alleen. Alleen. Hé. En ja, nou ja, in ieder geval bedankt voor jouw komst hier naartoe natuurlijk. Ja. En uh, ja, natuurlijk. Uh, Natuurlijk draaien we hem er nog even, ja. dus een keertje. En zingen mee thuis. Ja, sowieso. Ja. Dansen mag ook. Dat ja, mag ook. Alles even opzij. Stuur een ik. fotootje door. <laughs> Maak een nieuwe brug. Dankjewel. En nou, dan jij ja, ook volgende. Okidoki. Hey, hoi hoi. Heel Als een broer hield ik van jou. Ik zie je daar nog op de stoep staan. Je stond te rillen van de kaal.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 zelfs als jij een keer wou stappen, gaf ik jou iets van mijn loon. Ik gaf jou alles zelfs mijn kleren, want een vriend laat je niet staan, ben jij alles dan vergeten. Machen jij dagen? Of je nou? Hang je zorgen als de lakens uit het raam. Laat ze waaien in de winter, laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zomer. Alle wolken waaien over als we Langzaam weer de zomer, alle wolken bij en over. Als we een onszelf geloven, worden alle dromen waar. Wacht niet tot een ander iets voor jou verandert. Neem het onder handen, laat het niet meer los. Leef je eigen dromen, lachen laat het stromen.